Met het nos Journaal. De Nederlandse economie, de eerste voorlopige cijfers van het CBS, is de krimp 0,3%. Nederland doet het daarmee slechter dan Duitsland en Frankrijk, die betere cijfers lieten zien dan verwacht. In Duitsland groeide de economie met een half procent en Frankrijk bleef daar maar net iets onder. Het tegenvallende cijfer in Nederland heeft te maken met lagere uitgaven van consumenten, een bescheiden groei van de uitvoer en lagere overheidsuitgaven. Ook stagneert de banengroei.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 Personeel van FC Utrecht krijgt vanochtend te horen wat de gevolgen zijn van het nieuwe miljoenenverlies. Directeur van Schaik heeft forse bezuinigingen aangekondigd. Minister Schippers waarschuwt tandartsen dat ze forse prijsstijgingen niet zal accepteren. Bij wijze van experiment gelden vanaf januari geen maximumtarieven meer voor behandelingen bij tandartsen en orthodontisten. Er zijn signalen dat de tarieven in januari flink hoger worden. Als dat gebeurt stopt de minister het experiment.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 Dit was het en wasje. Dit is zombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij Knoop het Koemplein 6, en op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Raasdorp, 6 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Hilversum 3 kilometer en op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 was goed. Wie jij op m'n Ik heb puppy veel mijn hoek op het. Ik heb zo dan na mijn hoek op zo veel na mijn hoek op zo mijn hoek op zo mijn hoek op het. Ik heb zo veel na Ik heb zo veel na mijn hoek op het. Ik heb zo veel na mijn hoek op het. Ik het. Ik heb zo veel na mijn hoek op het. Ik heb zo veel het. Ik heb zo veel na het. Ik heb zo schuld. Daarom je moeder. Ik I'm ben slip shark and I'm a geek. I'm so glad that I'm me I'm here. That I can't, but I can't, and I can't, and I blah. and I can't, Boy I can't, and I can't, and I can't, and I can't, and boy can't, and I can't, and your can't, Waanzinnig, papi's ga er dood door, die boys gaan innen. Kinderen omhoog, boys vooruit. Maak in de hand en de boys voorbij. Want zeg je zo simpel, dus bespaar je de rimpels. Ja, dat is de beste. Van je staart aan de grimpel, maak je de wimpel. Jij op de fronten, alle dingen oog, goed, net als je hoog toe. Hollen naar die bolle, god die hans omhoog. Wat zeg nou zelf, ik ben kakatoof. Waar spoor op het dood, gewoon de illus. Nigga, wees weg omdat hier een willis. What a face made on the gillers It's the boy Met my toots and oi Nigga, hold it at your boy Ik ga maar hobbelen op mijn hobbel tot de armen, jonge god maakt de dus waar ik Praat met respect als de, de baasje wat zegt Ik ben rijk, lach, lastig en aantrekken Lek, uitermate gek als ik sletscrack als lek Uitermate nep als ik rap, zo je rap Klippen door je schuur, door op een planstoel Doos, draait je door ik of toon toe Vader, j vader, Lelo Praat met twee woorden, drama, ego Klik niet met caps, zet saaie Air Max Schroom me, niet, zwaai met mijn Hermes Als ik dit even verlaat, wordt de manager kwaad Slutten staan stil, echt de echte laatste plaat Keer me om en die snolle holle weer Dus kom niet weer, dan herinner me met de holle heen Je kijkt oud oh, zo zuur naar m'n houtkaptuur Want m'n houtkaptuur is oud oh, zo so, duur Je kijkt oud oh, zo zuur naar m'n houtkaptuur Want m'n houtkaptuur is oud oh, zo so, duur Je kijkt ook oh, zo zuur naar m'n houtkaptuur ...bij Zondag in Dit is Hollerier! laatst uur zondag in Kenmerland. En met de winter voor de deur worden ook steeds vaker damherten gesignaleerd buiten de Amsterdamse waterleiding duinen. Nou, dit kan uh, wel gevaar op, uh, opleveren op de wegen. En uh, de gemeente Sanford vraagt u hier rekening mee te houden als u op de wegen rond in natuurgebied rijdt. Zorg uh, vooral in het donker dat u extra alert bent op uh, uh, en houdt u zich uh, ter plaatse. Uh, geldende maximum snelheid. Het overlastseizoen loopt jaarlijks van november tot en met april als u een damhert of ree ziet buiten de hekken van de AWD. Dan kunt u dat melden bij de meldlijn van de gemeente Zandvoort. Dat is 03574 0200. Dus 03574 -0200. En uh, vermeld waar en op welk tijd ze het dier heeft gezien. En aanstaande maandag, de 14e, zullen handhaven van de gemeente Zandvoort starten met de fietswakkenactie. Er worden waarschuwingstickers op de fietswrakken geplaatst. Op die stickers staan verwijderingsdatums. Als de fiets op die datum er nog steeds staat, wordt deze dus meegenomen en opgeslagen. En daarnaast heeft de eigenaar nog twee weken de mogelijkheid om zich gemeld om het wrak op te halen. En uh, anders wordt het, uh, wordt het fiets uh, wordt die, uh, gewoon vernietigd.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 Dat snackbar Anytime, de oude halt aan de Vondelingen, uh, Vondelingenlaan, is bij verkiezingen van de franchise-organisatie Anytime derde van de 68 aangesloten snackbars en cafetaria's geworden daar werd afgelopen maandag bekendgemaakt Anytime is een formule van de grote horecaleverancier Hanos de eigenaren Marcel en Marcella Schoor, gefeliciteerd en vast, uiteraard ontzettend blij met uh, deze uitslag het is een kroon op het vele werk dat zij uiteraard samen met hun medewerkers al jaren doen om hun bedrijf te juist de uitstraling te geven En terecht de beloning die naar meer zwaait. Feliciteerd dus Leuk nieuws Het is uh, tien over vier Goedemiddag, je luistert naar ZFM Zandvoort En dit is Bluff En beter Wacht het op de zon, of komt deze manier? En I'm so excited. Zometeen het regio nieuws. Maar zullen we nog maar eens een verklaarsing doen, eventjes? Ik zeg doen: lijkt me leuk. Hij blijft toch een funzig liedje, hè? ongelooflijk. Zal ik die het niet oh, oh, oh, oh, oh. Zo. 7 over 4, goedemiddag. Zondag in Kremland, en we gaan even de evenementagenda doornemen. Want uh, 16 november. Over drie dagen is. start de tentoonstelling de universele, universele mens. Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort valt er de expositie universele mens. De bezichten van Zandvoortse uh, kunstenares Hille Jansen. Haar exotische droomwereld ver, uh, verbeeldt zich in kunstwerken die ze bevinden op de scheidlijn tussen realiteit en fantasie. De expo uh, expositie toont extreme van de ingrediënten die ons te maken tot wij zijn de mens. Meer informatie is te vinden op www.hillyjansen.nl Ook op 16 november is de filmclub Simon van Colum presentatie. De filmclub is in het 17e seizoen ingegaan en met elke woensdag een leuke film. Uh, ja... Bij Circus Zandvoort. Gashoofsplein 5. Om uh, half 8. En het is uh, afgelopen om 10 uur. En een kaartje kost 7 euro. En wil je meer info? Ga dan naar de website van CircusZandvoort.nl En... Bojolet, primeur, party met Saskia Laroe, band live. Live traden, Saskia, Sa, Saskia LaRo band. De meest funky trompetist met band en rapper Saskia LaRo In Amerika, door pers en publiek gebombardeerd tot Lady Miles Davis of Europe. Is een van de weinige vrouwen die al meer dan drie decennia trompet speelt. Ze is geboren op 31 juli 1959 in Amsterdam. En ze begon al vroeg met, uh, uh, met 18-jarige leeftijd met trompet spelen. Zonder uh, er ook maar over te dromen. Later muzikanten te worden. Maar ja, dat veranderde later. En uiteindelijk uh, staat ze in café Nuf, Grand Café. En uh, dat is in de Haltestraat 25. Je kan uh, meer informatie vinden op www.vvzandvoort.nl en dat vindt plaats om uh, op 17 november om 9 uur. Start het en het zal uiteindelijk uh, doorgaan tot een uurtje of 1. Um, yes. met jazz: Barnadette, Bal, Alt en Sopraansax. Mathilde Mer. Uh, Marlon Zang. Kanjan Witmer, Piano. Joop, nu mij was. En Menno Venendaal de drums in café Omstee op 18 november en start om 1 uur of om eh, 9 uur en afloop is om 1 uur. Wil je nou meer info? Ga naar Anderstede.nl En we doen er nog eentje. Want in bijna alle grote steden is er op donderdag koopavond. Maar in Sanford naar C gaan we toch ietsje anders doen. Hier zijn uh, juist op de vrijdagavond de meeste winkels extra lang geopend. Dus u heeft nu geen tijd gehad voor een bepaalde aankoop. Kom dan uh, naar de gezellige koopavond op 2 en 23 december. En uh, uh, daar wordt er tevens vanaf de middag tot uh, 8 uur voor gezellige muziek gezorgd. Is dat even leuk? Ja, want de kerst komt eraan. Dus, uh, ja, sorry. dus uh, elke vrijdag. De winkels extra lang geopend en op 2 en 23 december, omdat de gezellige tijd aanbreekt, is er, uh, is er nog muziek erbij. Hartstikke leuk! Alle evenementen kunt u vinden op www.vvzandvoort.nl Ze qu'elle qu aimerait changer d'air, c'est vrai. Que zou ici les vies prennent la poussière. een andere wereld zou willen. Ze zei dat ze graag een andere wereld zou willen. Ze zei dat ze Kijkt opnieuw naar me. Ze meedeed. Zie hoe het is. Ik weet colère ik aujourd'hui niet je niet meer kan. Als ik je niet J'ai tout sans tout énergie le pire est la le meilleure le et le gris mais toi tu as tant énergie tu es si répar que le vent sur trop en Methode is waar, dan als ik dieel. Mijn je ons je. Jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, jeetje, En de maat Van Nickelback when we stand together and for the uh, Ben Loncosol en El Medin. Ja hoor, even een uh, toepasselijk muziekje met het uh, bij het volgende bericht. Want uh, ik denk dat veel bierliefhebbers, of mensen van die van een drankje houden, behoorlijk blij kunnen zijn. Want de prijs van een pilsje aan de bar kan flink dalen. Het kan gebeuren als brouwerijen straks gedwongen worden een gewone marktwerking toe te staan in cafés. Is dat even goed nieuws? Dat ziet uh, voorzitter Lodewijk van Grinten van de Koninklijke Horeca Nederland. Die ziet nu de oorlog tussen Koepazen en Brouwers is losgebarsten. De voorman van de Brands Vereniging bij de presentatie van de vakbeurs Horecava 2012 in de reis strijdvaardig vaardig aan. Niet te rusten voordat de werkcontracten de wereld uit zijn en de café uitbaters weer op een eerlijke manier geld kunnen verdienen. Goed nieuws dus. De prijs van een pilsje aan de bar gaat dus dalen. Is dat even heerlijk? Uh, is dat even heerlijk? Kunnen we nog meer, voor nog Gekopen suip dat zou heel mooi zijn, maar ik denk dat het niet doorgaat. Ik ook niet. Want die café-eigenaars, die willen natuurlijk ook centjes vangen, natuurlijk. Die gaan het nooit verlagen. Ja, ik weet het niet. Het zou mooi zijn. Misschien kleine cafés. Ja. He? Je ziet misschien iets. Misschien een paar centjes. Maar er is nu al verschil, bijvoorbeeld als je in een grote club ergens een drankje bestelt, of in een kleine café. Uh, ze, ze, ze, ze, ze hebben allebei Heineken met het kleine café al minder. Ja. En dat doen ze ik denk dat het gewoon is omdat het uh, gewoon wat luxer is. Maar uh... nou, ik denk ook omdat een klein café heb je niet veel nodig, zeg maar. Nee, maar is jullie gooien de tent, dus ja. ja, ja. uh, met het personeel, Dat zou we meespelen natuurlijk. Dus. Ja. Nee, we wachten het af, het zal, uh, het zal wel heel lekker zijn. Nou, laten we even gaan dansen met z'n allen. Biertje erbij, goedkoop biertje weliswaar. We doen het met de nieuwe LMFAO and van Party Rock Anthem. En dit is hun nieuwe Sexy and I Know It. Yeah, when I walk on by, girls be looking like Daddy Fly. I pick two to the be, beat, Walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass brawl, and like Bruce Lee Rock got the cloud, yeah. Girl, look at everybody body. Girl, look at body. Girl, look at body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at body. Oh, girl, look at that body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 Do the wiggle, man wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, wickle, Ogeno Mario, for guys Dit is er een fijn liedje. Dion Brownfield en voel Zo zometeen voor de laatste keer naar Tcherk de Blauwe Hij heeft namelijk de interview met de winnende trainer van Bloemendaal. Hier is Mats Langer. In a, way it's all, a matter of time I will not work for you. you will be just fine. Yeah.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 Het lijkt er misschien om, maar dit nummer is gewoon in april, uh, ergens in 2004 uitgebracht. Je de Coop en Come to Me. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Je kan te zeggen, wat is er gebeurd op de sportvelden van zuid kennemerland We gaan voor de laatste keer naar Tjerk de Blauw. Ja, natuurlijk, die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en uh, DWS natuurlijk. 2-1 winst voor Bloemendaal. Maar een hele zware wedstrijd. Ja, het was ook een zware wedstrijd, maar dat hadden we van tevoren aangegeven, want DWS is natuurlijk uh, een bijzonder goede ploeg en met uh, individueel hele goede spelers, nou dat heb je kunnen zien, goede voordoeren, goede, goede middenwoong, goede verdediging, alleen, uh, ja wij deden het iets slimmer denk ik. Je komt vrij snel op 1-0, prima goal van, van uh, Melvin met zijn verkeerde been. Ja, nou ja, daar staat hij ook voor. Het werd ook tijd dat hij hem een keer erin ging schiet, Tjerk. Maar ja, onze voorwaarts, ze waren ook bijzonder goed vandaag. En met name de eerste helft, die druk die we vooruit gaven, daar hadden ze veel problemen mee. En die 2-0 komt er ook wel. Een bal voorover, hup, uitspelen en scoren. Prima, goal van Auken. Maar je had eigenlijk, uh, ja, in de eerste helft mag je je heel wel heel uh, dankbaar zijn. Daan Kerkman, die haalt een paar schitterende ballen eruit. Ja, het is uh, ongelooflijk, die jongens 19 jaar. En die hebben uh, in de tweede, Pieter Rijsers aan, die staat geweldig. Te maar deze jongen staat ook geweldig. Te en die vecht voor zijn plek. En uh, ja, die heeft alle complimenten gekregen uh, van zijn teamgenoten. En ze nummers ze punten pakken voor je ploeg. Tweede helft, die staat zwaar onder druk. Hun komen er uh, uh, ver uit. Je krijgt kansen. Uh, twee koppen achter elkaar. Had eigenlijk moeten zitten. De kansen van ons bedoel je? Ja, ja, nou ja, kijk, hun gaan vaak bang spelen met 2-0-8. Dus ze schieten na 10 minuten 2-1 binnen, dus ze ruiken bloed. Maar daarentegen krijgen wij, uh, ik denk, 4-5 uh, uitgelezen mogelijkheden om het, uh, om het af te straffen. Ja, en dat moet die jonge ploeg uh, van ons nog leren: die ballen afmaken en dan, dan, dan speel je gewoon een 5-6-1 toe. Maar die twee levens uh, grote kansen eigenlijk. Nou ja, niet alleen die, maar ja, uh, Melvin ook nog uh, levensgrote kans en, Maar daarentegen, die jongens die hebben zo verschrikkelijk hard gewerkt voor elkaar... ...dat ik ook al snap dat, dan, uh, voorin, dat ze net even een beetje kracht tekortkomen... ...en het was vandaag gewoon een uh, algemene teamprestatie. Je mag uh, denk ik wel uh, heel blij zijn met de breedte van je groep. Als je het ziet, je hebt heel veel blessures binnen je, binnen je selectie. en uh, Vooral uh, eerste elftalspelers spelers, vaste waardes. En toch heb je een heel goed team samen. Ja, nou ja, ik zeur ook nooit over wie er geblesseerd is, uh, Tjerk. Dat weet je uh, hoe ik daarover denk. We kunnen er iedere week weer 14, 15 meenemen. En uh, die jongens die pakken hun kansen en die, en die strijden ervoor om in die ploeg te blijven. En ik moet je ook een compliment geven aan onze verzorging, aan de medische staf. Hoe ze Ozan uh, weer opgeknapt hebben. Die hebben nog een, uh, ruim een half uur mee kunnen doen. En dat was enorm veel waarde voor, voor, voor de ploeg. En uh, ja, wie er niet is, uh, jammer. He, de, de, dat is niet anders en ik ben blij dat die jongens het oppakken en ook een aantal die voornamelijk in twee speelden, ja, die doen het uitstekend. Had je dat verwacht, uh, uh, begin van de competitie, dat je na uh, zoveel wedstrijden op de derde plaats en een beetje los staat? Nou ja, uh, we kijken nu niet naar de ranglijst. Ik vind dat we te veel punten hebben laten liggen. Daar ben ik al kritisch in, maar ja, de jonge ploeg. En dat gaat met, met vallen en opstaan, dat, dat weet je. Maar ja, als je realistisch bent, dan hadden we nog wel vijf punten meer moeten hebben. Goed, zo, ja, dankjewel. Dat was het eh, vandaag natuurlijk eh, vanaf, eh, ja, vanaf het Bloemendaalveld eh, van eh, Bloemendaal tegen DWS. Twee 1 winst natuurlijk voor Bloemendaal. En de volgende week is naar Sporting Martínez uit. Ja, ik wou even een leuke mop doen, maar het is echt... Uh... Ah, ik heb hier eentje. Hoe noem je de dood van Michael Dex Jackson? Thriller. Mm. Hoe noem je de arts van Michael Jackson? Smooth Criminal. Echt de bedoeling. Ik zit op een site en er staat een top 100. En deze staat gewoon heel hoog. Zou ik even meekijken Ja, met je? kijk maar mee. Ja, ik denk ik ga een leuke mop doen, maar dat uh, is, is best lastig nog. Zoek so, jij ja, er eens even eentje. Dat is te lang. Ja. Ik denk, we doen even iets, iets geinigs maar uh, dat, dat, dat zit niet mee, hoor. Hey. -da -da -da. Oh, nou, langzaam loopt het dorp wel een beetje leeg hier. Natuurlijk hadden we vandaag Sinterklaas, die is aangekomen in het koude Nederland. En 5 december is natuurlijk, uh, vieren we het natuurlijk. En zet natuurlijk je schoentje, zet je schoentje vandaag. Lekkere wortel erin voor uh, Ameriko. Nee, hè? Het zijn niet echt veel leuke, uh, leuke moppen. Uh, nee, helaas. Um, um, um, um, um. We gaan gewoon even via. We gaan even afsluiten. Geen leuke moppen. Dit was. Uh, nee, ja, ik ben er wel klaar mee eigenlijk. Het zijn ja? leuke uh. moppen. <laughs> Dit was zondag in Kemmerland voor deze zondag, uh, 13 november 2011. Het was de dag dat uh, Sinterklaas uh, aankwam in Zandvoort. We hebben gesproken met de hoofdpiet in deze uitzending. En uh, nou ja, die verwacht drukke tijden. En we hebben natuurlijk Tjerk de Blauw um, gehad met de verslaggeving van Bloemendaal, DWS. Tjerk ja. de Blauw, bedank je wel. Aldo, jij ook bedankt. Jullie ook bedankt. En um, volgende week zijn we er weer met een nieuwe zonnige Kermland. Kermeland. de herhaling van Entertainment View van gisteren. En um, wat wil je zeggen? Zeg het maar, jongen. Oh, ik denk we gaan even lekker afsluiten met een kerstnummertje. Dat vind ik een heel we leuk... Het zijn nog 42 dagen tot de kerst. 42 dagen. Rustig afstellen. We gaan even wat, uh, wat leuks opzoeken van. Wat vind jij leuk? ja ja dat is een goede Chris Ria Chris Ria ja Zo nou Ria doen. Doen. even kijken hoor uh, I'm, I'm driving long. home for Christmas ja Chris het duurt er even we zijn net in het land maar ja we gaan toch even over Kerst beginnen ja, het is wel leuk vorige week hebben we dat ook gedaan uh, ik, hoop ja, hoor. ik hoop eigenlijk dit jaar een witte Kerst ik denk dat de kans heel groot is ja nou, daar gaan we dan. Ja! Hoor dan! Open haartje aan! Kerstboompjes. Ik zweer verlichting! <totit> <totit> Ik vind <totit> <mijn z> <totit> hem zo leuk, nog een keer. We gaan nog een keer. Ja, nou nee, heerlijk toch. De sneeuw valt en we zitten. Achter het fornuis. En we maken heerlijke eten. Jan voor die beller. En we eindigen met, uh, met deze kerstplaat. Fijn, fijne werkweek. Tot volgende week. En we eindigen met Chris Ria.